Volgens de NAVO was het een ongeluk en is het toestel niet neergeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Ook is nog niet bekend uit welk land de militairen kwamen. Bij het ongeluk raakten twee ISAF militairen, een Afghaanse militair en een Amerikaanse burger gewond. De crash gebeurde in het zuiden van Afghanistan. Den Haag bereidt zich voor een Prinsjesdag. Koningin Beatrix opent vanmiddag in de Ridderzaal het nieuwe parlementaire jaar. De troonrede zal minder interessant zijn dan voorgaande jaren... omdat het kabinet demissionair is. Ook de miljoenennota, de begroting voor volgend jaar... zal bescheiden zijn in afwachting van de plannen van een nieuw kabinet. In Amsterdam opent volgende maand de eerste kliniek speciaal voor allochtonen. Die is bedoeld voor allochtonen die ontevreden zijn... over de Nederlandse gezondheidszorg en die daarom naar het buitenland uitwijken. Het initiatief komt van een groep allochtone artsen. Zij vinden dat vooral mensen die zich in Turkije laten behandelen... te veel medicijnen meekrijgen of onnodig worden geopereerd. Ze willen deze patiënten in Nederland verder op weg helpen. In België wordt toch weer verder gesproken over de vorming van een nieuw kabinet. Vandaag begint een werkgroep met het ontwerpen van een nieuwe wet... die Vlaanderen en Wallonië financieel zelfstandiger moet maken. Dat was voor de Walen tot nu toe niet bespreekbaar... Na bemiddeling door de twee Kamervoorzitters, tussen de Vlaamse nationalisten en de Vlaam Waalse socialisten, zien de partijen nu toch weer ruimte voor overleg. In het Groningse Grote Gast is een informatieavond gehouden over ondergrondse CO2-opslag in het noorden van het land. Er kwamen 200 mensen op af en dat was meer dan verwacht. Naast voor- en tegenstanders van de opslag waren er ook mensen die CO2-opslag sowieso onnodig vinden. De regering heeft drie voorkeurslocaties aangewezen. De Groningse dorpen Sobal Buren en Boer Akker en het dorp Eleveld in Drenthe. Het weer, eerst nog mistig, later in de ochtend breekt af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, zandvoort en zomerhits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 step in the room i'm a hustler baby but that you knew and tonight is just me Cause and baby, you tonight, darling. the DJ falling in love again let's away again. Yeah, baby tonight Thank you, DJ. <laughs>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 Zandvoort. volle zomer. Ja. Op CFM.